Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw zijn in de Amerikaanse staat New York aangeklaagd. Dat schrijft de Amerikaanse minister van Justitie Bondi op X. Maduro wordt onder andere beschuldigd van narcoterrorisme, het importeren van cocaïne en het bezit van wapens. Waar de Venezolaanse president nu is, is niet bekend. Bondi zegt in het bericht op X niet expliciet dat hij in New York is aangekomen. Tweede Kamerlid Don Seder van de ChristenUnie heeft een spoeddebat aangevraagd over de situatie in Venezuela. Hij zegt dat hij een meerderheid heeft om terug te komen van het reces dat eigenlijk tot 12 januari duurt. Volgens Seder leiden de aanvallen op Venezuela door de VS tot grote onrust in de regio. En is het is belangrijk dat er voor het Caribisch deel van Nederland snel rust en duidelijkheid komt. De Zwitserse politie heeft de eerste vier slachtoffers van de dodelijke brand op nieuwjaarsnacht in Kramontana geïdentificeerd. Het zijn een vrouw van 21, een man van 18 en een meisje en een jongen van 16 jaar, allemaal uit Zwitserland. De lichamen zijn overgedragen aan de nabestaanden. Forensische onderzoekers zijn waarschijnlijk nog lang bezig met het identificeren van alle slachtoffers van de brand in de Zwitserse bar, omdat veel van hen volledig zijn verbrand. In heel Nederland is er overlast door sneeuw en gladheid. Bij een ongeluk in Uggelen in Gelderland kwam iemand om het leven. Bij ongelukken in Almelo, Nijverdal en Zevenaar vielen zes gewonden. Ook het openbaar vervoer heeft veel last van het winterweer. Het treinverkeer in een groot deel van het land is verstoord. In Utrecht, Brabant en Gelderland rijden veel minder bussen. Het weer, vooral in het zuiden nog sneeuw. Af en toe schijnt ook de zon. Het is 1 tot 4 graden.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 ...uit de jaren 80 waar je vrolijk van wordt. Op deze zonnige zaterdagmiddag welkom bij ZFM. u 2 alweer van Zandvoort op zaterdag. En in u 2 gaan wij even dus stilstaan bij de nieuwjaarsreceptie. Die vond gisteravond in de Dorpskerk plaats. Was daar gezellig en volle bak in diverse verenigingen en stichtingen. Zo ook onze eigen radio was daarbij aanwezig... En uh, wij hebben opnames gemaakt van de nieuwjaarse uh, toespraak van de burgemeester. Nou, die gaan wij uh, ook in uh, dit uur nog één keer laten horen. En uiteraard gaan we later nog even uh, terugkijken uh, op die uh, toespraak. samen met de burgemeester. Dat is uh, een beetje wat je in uh, dit uh, tweede uur uh, krijgt van uh, dit programma. Verder hebben we ook nog uh, muziek. Zo staan we even stil bij de Top 2000. We hebben weer genoten van uh, alle 2000 uh, grote hits uh, uit uh, Nederland... en uiteraard ook uit het uh, buitenland. En uh, ja, wat mij opviel is een uh, notering in de top 10 hier in uh, Zandvoort. Die is namelijk voor de Beach Boys. zou te maken hebben met de zee dat we daarbij uh, zitten... dat uh, mensen uh, toch wel massaal gestemd hebben op uh, Gods Only Knows. De single van de Beach Boys... In de top 10 hier in Zandvoort. En we vinden hem op plek 8. I may not always love you. But long as there are stars above you.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 I'd be without you. You should ever leave me. The life would still go on. Bij ZFM wordt elke gauw oude platina. Zo ook deze single van de Beach Boys en God Only Knows. Vinden we hem terug in de top 10 hier in Zandvoort als we het over de stemmers hebben op de top 2000. 8,6% van de stemmers heeft zijn of haar stem uitgebracht op God Only Knows. We gaan terugkijken naar de nieuwjaars toespraak van de burgemeester van gisteren. Hij hield uh, daar uh, in de protestantse kerk uh, op het kerkplein een uh, nieuwjaarstoespraak zoals hij dat uh, jaarlijks eigenlijk uh, doet. En we hebben hem even in uh, twee delen geknipt. Eerste deel, uh, nou ja, luister maar, dan hoor je precies waar hij het over wil hebben. Welkom, heel hartelijk welkom bij deze receptie vanavond. En ik begin met u een welgemeend fantastisch... ...2026 tot de mensen. En dat u er allemaal bent. Heel hartelijk welkom. En met name dank ook weer aan de organisatie. Um, Dennis Kok, Hilly de Janssen, Jansen Otto en natuurlijk Ben Zonneveld. Een ...dat jullie hier allemaal willen zien. En natuurlijk ook de studenten van het NDO Airport College... Die ons altijd uh, bij dit soort evenementen ondersteunen. Dank dat jullie er zijn, omdat jullie ons weer helpen. En natuurlijk ook veel dank aan het kerkbestuur, dat we weer welkom worden zijn vandaag. Vorig jaar was het een fantastische succes om op deze plek te doen. De plek die we echt als ontmoetingsplek voor onze gemeente willen zien. Dus fijn dat we hier uh, weer zijn. Dus mensen, um, ik begin mijn speech in het besef. Oh, en ik wil dan nog even Maxine, DJ Lady Mix, ...die van Laatste verzorgen... 20 jaar DJ in Zandvoort, een van onze bekende DJ's. En ook van uh, de. Mat ze nu voor dat je er bent. Lisa is de laatste speech uh, die ik uh, op dit moment geef. Uh, in deze collegeperiode en deze raadsperiode. Uh, en ik doe dat uh, niet zonder de gemeenteraad heel hartelijk te bedanken voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar.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 die ons ziet als gemeente zo fantastisch ondersteunt en dat we altijd een beroep kunnen doen, een zoveel deskundige krachten, die ons elke dag weer terzijde staan. Beste mensen, het afgelopen uh, jaarwisseling is relatief rustig verlopen en daar ben ik ongelooflijk blij mee. Er waren een paar kleine incidentjes in Zandvoort, maar het mocht uiterlijk zijn naam hebben, maar niets in vergelijking met de excessen die we in de eerste van het land te zien hebben.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 En liever mensen dan ook wel een keer, ik dat gisteren natuurlijk toch ons kwam, dat de nieuwjaarsduiven. Helaas voor de tweede keer niet door mocht gaan. Ik was zelf een beetje opgelicht, Ik had mijn voorgenomen voor het eerste keer mee te doen. Uh, maar wat een teleurstelling voor iedereen die wel nog doen doen. althans wel mee wilde doen. Maar met name ook voor de vele vrijwilligers in de organisatie dat voor de tweede keer al blijft, is afgelast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 Van wat ik echt neem, de allerleukste en de mooiste padbaas van het land en misschien wel van de hele wereld. Um, ik val met het dingen in huis. Maar we uh, leven natuurlijk in het beste in de eerste deel van een moeilijke tijd. Nieuws vanuit de hele wereld en vanuit ons eigen land stemt het vaak somber en verdrietiger. En tot nog kort zagen wij slecht nieuws als er iets wat van buiten kwam. Maar dat is nu anders.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 Want in het begin van zo'n crisis um, kunnen wij als overheid niet zo heel veel betekenen. En dan zijn wij als inwoners op onszelf angstgebied. En dat kan een land waarin heel veel mensen zij automatisch uit de overheid kijken voor oplossingen. Dus ze kunnen zelf ook veel meer oppakken. Maar, lieve mensen, weerbaarheid komt echter niet uit een noodpakket. Weerbaarheid is de baat bij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 ik ben spoorbaarheid, en ik vraag u om echt de taal gesprek aan te gaan, want dat is de essentie van weerbaarheid. Lieve mensen, bij Zankvoort doen het nog niets liever dan kijken naar de zee. We hebben zelfs op onze middenbolevaar van een beeld, een tafgekeld van deze taal staan, dat deze levenswijze op de een wijze um, verbeelde Maar één ding, als je naar de zee kijkt, dan keer je naar de rest van de wereld. Dan keer je naar het binnenland. Want we leven hier op de rand van ons land. Voor, zee, voor ons de zee en achter ons het achterland. Maar draai je om. Uit dat achterland komen onze bezoekers. Uit het achterland dan worden de regels gemaakt. De regels van wij zijn niet te houden. We zijn in kleine ontwaken, omringd door duinen en zee. Maar op het uitzichtpunt van het visserspad zie ik haar, zie ik op... en zelfs de contouren van de naast. De Zandvoort is de strand, zegt een Duitse toerist uit het Roergebied. En dat klopt. Ons Zandvoort is van velen. Van de Amsterdammers die hier komen uitdagingen. Van de influencers die zo wapen fotograferen op het Zuidplans. Van de kitesurfers op het Noordstrand. En van de vele internationale bezoekers van Streetcard. Een blik, een ogenblik, de andere kant op is belangrijk. Dat zal bijvoorbeeld ook van kunst en cultuur. Laat ons. Over de grenzen heen kijken, ook als het duidelijk gaat. Want ik vind het prachtig om te zien hoe Zandvoort zich cultureel ontwikkelt. De door mij zeer gewaardeerde schrijver Marcia Luizen, ze heeft vorige week een verkorzen column in de zonsplanten, waarin ze feil over ligt hoe autocraten en populisten cultuur haalt. Want kunst maakt mensen slimmer, kunst laat mensen nadenken. En daarom ben ik blij, zoals de culturele beweging die zo'n doormaakt.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 ...van het, in, is de huiskamer van onze verenigingen. Een organisatie zoals PlusPlus. En de bibliotheek. En dan het Zandvoorts Museum. Want dat heeft iedereen ongelooflijk veel werk gezet om te kunnen verhuizen naar het HDMZ. En kijk naar Street Art Zandvoort. Wat een festival. Het pigelt en het spuurt. En ik vind het altijd mooi als we weer boze liefde krijgen als de meter van mensen die aanslag nemen aan kunstwerken die duidelijk en toverstaf worden. Dat was het voor de Zo is het. Dank aan David voor het eerste gedeelte. Zo dadelijk gaan we deel 2 uitzenden van zijn nieuwjaarstoespraak. Zo hij hem uitsprak gisteravond in de kerk... zo rond en nabij 10 over de avond... tijdens de nieuwjaarsreceptie. We gaan eerst weer even een lekkere plaat draaien. Twee lekkere platen en dan deel 2 van de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester... En dan gaat hij het hebben over de o zo belangrijke jeugd hier in Zandvoort. Want uiteraard een plaats zonder jeugd is geen plaats. Hier is Johnny Cash. Love is burning And it makes a fiery ring bound by wild desire. I fill into a ring of fire. I fill Wauw, dit is echt een lekkere gouden ouwe joh, de Johnny Cash en The Ring on Fire. Zo dadelijk uh, deel 2 van uh, de nieuwjaarstoespraak van onze eigen Zandvoortse burgemeester David Molenburg. Maar eerst gaan we deze plaat draaien, Don't Worry, Be Happy is Bobby McFern.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 Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. de single van Bobby McFerrin. We hebben vanmiddag een uh, nieuwjaars uh, uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag. De eerste uh, in het uh, nieuwjaar. En die vullen we onder meer met uh, nou, de wandeling uh, door het uh, dorp. Dat hebben we net in het uh, vorige uur gedaan. En u2 staat in het teken van de nieuwjaarsreceptie en dan met name de toespraak van onze eigen burgemeester. Nou zojuist heeft hij mooie woorden verteld over cultuur hier in Zandvoort met onder meer de nieuwe locatie voor het Zandvoortse museum. Maar wat we ook zeker niet mogen vergeten is de jeugd uit Zandvoort. De andere kant op kijken, betekent ook in open ogen en een blik naar onze jeugd. En gelukkig hebben we heel veel jongens. En gelukkig ook heel veel jongeren waar het goed mee gaat. Het grootste deel is bijzonder gelukkig. En ja, er is ook een deel dat zich misdraagt. En daar moeten we tegen op Maar ik vind vaak dat de tolerantie van van onze jeugd te laag is. Zaken worden snel als overlast die horen bij gewoonte en dracht van jongeren. Natuurlijk doe ik geen opdracht om, om je te misdragen. Maar jongeren worden het gegeven op te zoeken. Jongeren mogen mogelijk en moeten af en toe op hun weg gaan. Lees ik het bezoek van Pierre Smit in het Raarmstadgeloof. Heel psycholoog uit het gereden. Zij is heel helder dat we te beschermend zijn in de richting van onze jongeren. Te weinig ruimte heeft voor hun ontwikkeling. Ze verhoort het mogelijk. Het is niet, en nooit van het pad af geweest. Juist buiten de paden, puurlijk, spannend studeren. En ik ben het daar mee eens. Ook als dat soms leidt tot erfenis. Ik ben trots op het werk van onze jongeren op de Ik heb ze net al genoemd. Ze snappen onze jongeren. Ze spelen een belangrijke rol dat jongeren niet afgeleiden. We moet later dag voorkomen in plaats van jongeren over één plan te scheren. Laten we zorgen dat zij met vallende opstelling ...straks trotse en blijen bewoners van onze gemeente. Beste mensen. U verwacht nog twijfel dat het een bandschap stelt uit de eerste inderdaad. Niet zijn er. Er wordt een nieuw kabinet gesproken. En wij zitten ondertussen met een dubbel-religionair kabinets. En jullie. Um, niet. Maar de wereld staat in brand. En ons land staat stil. En wij willen tafelacht, we willen oplossen, we willen duidelijkheid. Partijen stappen uit een kabinet als je een laatste uitmaakt. Ze laten het land als ze in een puin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 Naar natuur, stikstof of wat dan ook meer. We leven in een rekening doorgaat. De wethouder doet, Is dat in het Haaringsdaggoed prachtigste woord. We zijn gezellig jaar in een papieren werkelijkheid zijn. En aan het einde van deze maand. Moet er een concept akkoord leggen. En ik zeg. Alsjeblieft. Haal Nederland. En dus ook Zandvoort. Van het zon. En die zijn met ze ook bij ons politiek door. Over 75 dagen. Ga mij naar de stembus voor de gemeenteraad. En dat valt, de dus zand echt iets te kiezen. En ik vraag, informeer u goed en laat u niet met de eerste meteen door stemmingmakerij op bijvoorbeeld de social media. U kent de uitrekking, als het te mooi klinkt om waard te zijn, dan is het waarschijnlijk niet waar. En als wij ons verzetten om mensen op te vangen, dan komt dat vanzelf naar andere te meten En door iets in je eigen achtertuin tegen te houden, schuif je het probleem door naar je buurman.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 en willen we dan alles laten zoals is, of gaan we door met vernieuwing en verandering? Ook zichtbaar. De vernieuwde latertongen zal dit voorjaar haar hoogtepunt bereiken. Er komt een prachtig hotel door Patruisplein en een wereldoervaar zat op de spot. En iemand die nu 75 is, kijkt misschien weer moedig terug toen je zelf 25 was. Was het toen beter? Dat kun je niet zo zeggen. Het was ook niet slechter, het was anders. En op dit moment zijn de zandvoorters van 25...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 De gewone man was niet welkom in Zandvoort. En toen het volk eenmaal massaal de trein en de auto richting het stand namen, maakte die elite plaats voor iedereen. En ik ben ook trots op dat wij sinds nu voor iedereen zijn. Zandvoort is dé plek voor ontspanning, recreatie en vertier. En voor het grootste deel van de randstad en voor misschien wel heel Nederland en verder. Keer uw de dus niet naar dat achterland. Steek de hand uit naar de bezoekers. Dat elke cultuur op zijn is. En wees niet bang voor verandering. Beste mensen, ik zei het al, beledigde moeilijk te krijgen. Maar ik koester ondertussen de bijzondere momenten en ontmoetingen die ik mag hebben en die mij zeer positief stemmen. Ik was een paar dagen teweeg met mijn gezin in Parijs. En daar ontmoette ik een en zijn naam is Mark Buur. Hij komt uit Haar en hij is onder andere de uitvinder van de af. Het is een bijzonder positief mens die zijn leven in het teken van positiviteit en verbinding. Zoek hem op in de of van je stoel. Zijn bloomspap, ondanks alles, ondanks alles moet er ruimte zijn voor hoop. Ook is volgens je pas in een tijd waarin je vaak op negatieve zielderen veel te veranderen. Ook moeten we aan elkaar doorzetten. En zijn volgende actie: zegt tegenover elk negatief bedicht minstens tien positieve positief bedicht. Dus mijn oproep: laten we de positieve kracht overheersen. Laten we de negativiteit, die vaak over de eerste social media verslaan... door alleen maar mooie berichten te plaatsen... over alle gastige dingen in onze gemeenschap. Op deze plek in deze ruimte... is al vaak gesproken over het Over luisteren en omzien naar elkaar. Mensen verschillen. Als ik s'avonds door het zie ik al die ramen als licht lichtbrons. Allemaal huishouders met elke eigen lees... Leven, met elk hun eigen sleutel en zorg. gezinnen, alleenstaan. Jonge sterren, als mensen van al die al 60 jaar getrouwd zijn. Een jongen met een, onzekere, een onzeker huurcontract of een pensionaris die zijn pensioen of zijn lucht in de hypotheek al heeft afgehaald. Dat wonen en leven hier allemaal naast elkaar. En of je nou in zo'n soort geboren bent, of gaat een oorlogsgebied hier een veilige plek hebt gevonden? Je bent er één van ons. In Zandvoort maakt het niet uit, van wie je houdt, waar je vandaan komt en wat je gelooft. In Zandvoort steken wij s'avonds de menor De En ja, mensen die doen daar als burgemeester ook houden. in. En ja, we hangen ook de regenhoogslag op en we zingen op zondagochtend in de kerken In Zandvoort leek we samen achter de duiven. En ook al is het makkelijk om je zit naar de zeven te staan, ik vraag me toch niet om te draaien. De wereld is echt groter dan ons dorp. 2026 wordt een bijzonder jaar. De registratie de toestemming in de vakantiegesprek van Zija en opgelden. Dank aan de burgemeester voor deze nieuwjaars toespraak. Gisteravond door hem gebracht in de kerk, in de dorpskerk tijdens de nieuwjaars receptie. Zodadelijk gaan we nog even terugkijken... of terug luisteren met de burgemeester na zijn eigen toespraak en. Eens even kijken of hij nog aanvullende dingen te zeggen heeft over uh, ja, wat hij nou precies bedoelde met bepaalde uitspraken. Dat is uh, altijd weer een uh, kleine, kleine vraag uh, natuurlijk. En uh, daarop hopen we zo dadelijk antwoord te krijgen in deze uitzending. Dus lekker blijven luisteren naar ZFM. We zijn er al uh, 35 jaar hier in Zandvoort Met niet alleen informatie, maar ook heel veel lekkere muziek. En dit was een zomerrit uh, in 1989. En wij uh, waren als uh, radio een van de eerste die hem draaiden. Iris Kaoma en de Lambada. Encontrar, landbouw. En starei Gemaakt. En uh, nog steeds een van mijn favoriete platen is deze Steve Wonder. Daar hebben we het uh, trouwens over met de part-time lover. Zo, de, zojuist hoor je de nieuwjaarstoespraak van uh, de burgemeester. Nou, wij waren er uh, gisteravond bij toen hij uh, de toespraak uh, voorbracht uh, in, het, in de kerk. En uh, na afloop uh, van, uh, van uh, zijn, uh, zijn toespraak, om het zo maar even te zeggen...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 Ja, het verhaal was inderdaad wel het verhaal... maar uh, u bent wel uitgenodigd om mee te zwemmen volgend jaar. Uh, wat heel flink doen van ik ga ook zwemmen en het gaat niet door... Dat, uh... Dat kookt er dus zo'n voor? Ja, ja nee, ik zal je zeggen, ik uh, had mij voorgenomen. Ik klinkt ja, het klinkt maar misschien een beetje raar, maar ik ben een kilo of acht afgevallen <lacht> uh, door, mijn, door mijn eetpatroon wat, uh, wat aan te passen en, uh, en ik sportte al veel, maar, uh, dus ik dacht, nou, zo mijn kan ik wel een keertje meezwemmen zonder dat ik uh, als een soortement walvis op de foto uh, komt te staan. Uh, dus, en ik was echt van plan om dit jaar uh, dit jaar mee te doen. Nou, dat komt en, het, uh, gaan we dat volgend dat het volgend jaar zien. Ja, ja. uh, was even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 En uh, ja, ik wil gewoon het beste voor Zandvoort. Dan zeg ik op het nieuwe jaar. Toast. Zo, dat was de burgemeester David Molenburg gisteravond na zijn nieuwjaarstoespraak. Ben Sonneveld en Gerloogman spraken met hem over uh, ja, wat hij nou met bepaalde dingen bedoelde in de toespraak. Lijkt me op zich uh, helemaal uh, duidelijk. En we wachten de verdere acties uh, af, ook over uh, verzamelpunten en dergelijke. En uh, ja, laten we hopen dat we toch een uh, mooi jaar gaan krijgen. 2026, met uh, niet al te veel ellende, nog meer oorlogen. Dat de oorlogen maar eens uh, mogen stoppen. Dat uh, lijkt me wel een uh, mooie tijd ervoor, 2026. Laten we er uh, een mooi jaar van gaan maken, met z'n allen. Deze plaat hier zat in één keer in mijn hoofd van de week. Ik denk, nou, ik moet hem gewoon gaan draaien. Vanmorgen had ik al een klein beetje regen op de brommer. Denk ik, dan kan ik hem nu draaien. Orange Juice Jones, ook zo'n klassieker met The Rain. Still waiting for you. But listen, first things first. Let me hang up that call. Yeah. How's your day today? Did you miss me? Oh, you did. Yeah, I missed you too. I missed you so much I followed you today. That's right. Now close your mouth, cause you cold busted. Tryna sit down here. Sit down here. So upset, you don't know what to do. And my first impulse was to run up on you and do a ramble. We're about to jam and flat blast both of you.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 Come find somebody like me one these days. Until then, know what you got to do? You got to get on out here with that Punch Puppy Shoe and Crump Cake I saw you with, cuz you just That's right. rabbit tricks ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.